Het Nederlandse marineschip Tromp heeft voor de Somalische kust vier vermoedelijke piraten aangehouden. Ze zaten in een snelle motorboot die door een Spaans patrouillevliegtuig was ontdekt. Ze konden niet gevangen worden genomen omdat ze nog niet strafbaars hadden gedaan. Na verhoor zijn de vier Somaliërs daarom weer aan land gebracht. Hun boot is vernietigd. Vorige maand werden bij een bevrijdingsactie van de Tromp twee Somalische piraten doodgeschoten. 16 anderen werden opgepakt en worden in Nederland berecht. De tekstschrijver van de musical West Side Story is overleden. Het is Arthur Lawrence, die ook regisseur en choreograaf was. West Side Story werd in 1957 voor het eerst op Broadway opgevoed, opgevoerd... met de muziek van Leonard Bernstein. Arthur Lawrence boekte verder succes met de musical Gypsy... waarvan hij een paar jaar geleden een nieuwe versie maakte. Hij was ook actief in Hollywood. Hij schreef onder meer het scenario voor de film Rope van Alfred Hitchcock... Arthur Lawrence stierf in zijn huis in New York. Hij was 93 jaar. Het weer, vannacht koelt het af naar een graad of 11. Overdag is het opnieuw vrij zonnig met maxima van 23 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Ook zondag is het nog warm, maar de kans op een bui neemt dan wel toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Klaas Drupsteen. Goedenacht. welkom terug bij het tweede uur van Casa Luna. Aan het eind van het tweede uur gaan wij nog even weer aandacht besteden... aan de Libris Literatuurprijs 2011. Aanstaande maandag wordt bekend wie die gaat winnen. Wij hoorden in het uh, eerste uur Arnon Gunberg al even vertellen... over wat hij uh, met het prijzengeld zou doen als die gaat winnen. Wat hij niet verwacht, zei hij erbij... Uh, aan het eind vertelt hij uh, nog wat meer over zijn boek. Over zijn boek. En uh, dan wordt er ook een, een stukje voorgelezen door zijn uitgever. En dat gaat dan ook over dat boek, of dat wordt voorgelezen uit het boek Huid en Haar. Want dat is het boek dat hij geschreven heeft en waarmee hij genomineerd is... voor die Libris Literatuurprijs 2011. Dus als u dat wilt horen, dan moet u even blijven luisteren tot het einde van Casaluna. Dus tegen tweeën gaan we dat allemaal doen. Tot die tijd ga ik met u in gesprek... En dan gaan wij het hebben over uh, ja, solidariteit, zou je kunnen zeggen. De vraag is, in hoeverre voelt u zich verbonden met mensen in andere Europese landen? Uh, ja, ik heb wat voorbeelden genoemd zoals Griekenland, Portugal, Roemenië. Nou ja, welk land dan ook, u mag het zelf invullen. Misschien zijn er wel hele andere Europese landen waar u zich mee verbonden voelt. En waar komt die betrokkenheid bij u vandaan? Hoe solidair, eh, solidair bent u met andere Europeanen? Als u eh, wilt meepraten, dan kan dat door te bellen bijvoorbeeld. 0800 1121. 0800 1121. U kunt ook mailen. het casaluna casaluna.ncf.nl En als u wilt twitteren, dan kan dat naar hashtag Casaluna. Nothing to Lose was dit van Waylon van uh, Wicked Ways. Dat is een album dat in 2009 uitkwam. Een Nederlandse singer-songwriter, u kent hem waarschijnlijk wel. Ja. Heeft een contract bij Motown getekend. Gaat dus goed met die Waylon. Uh, hoe gaat het met onze uitzending? Ik weet niet, er wordt nu gebeld. Ik ga eerst maar even een mailtje voorlezen. Dat is... Uh nog even terugkomend op het eerste uur, Want toen stelde ik de vraag... waarom is eigenlijk de 9 mei de dag van Europa? Die vraag is toen een beetje blijven liggen... maar gelukkig heeft Jo Vochten gereageerd. En die zegt eerder vanavond... komt de vraag aan de orde waarom de dag van Europa op 9 mei is. Nou, 9 mei is de datum waarop in 1950... De toenmalige Franse minister van Buitenlandse Zaken Robert Schuman, in Luxemburg geboren trouwens, niet te verwarren met de componist Robert Schuman, zijn historische aankondiging deed van het Schumanplan voor de Vereniging van Europa op basis van een ontwerp van Jean Monnet, en waaruit een jaar later de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, de EGKS, is voortgekomen. Als voorloper van de Europese Economische Gemeenschap, de EEG. En vervolgens de Europese Unie. Schuman en Monet behoren beide tot de vaderen van Europa. Nou, dat is mooi dat we dat nog even hebben meegekregen. Jo, Vochten van harte bedankt. Nee, zeg je dat zo? Ja, dat kan wel, hè? Uh, En dan nu naar de telefoon. En daar uh, heb ik Ron aan de telefoon. Goeienacht. Dag Klaas, goeienacht. Hallo. Is er een land, zijn er uh, inwoners van een land... met wie jij je in het bijzonder verbonden voelt? Ja, zeker. En, uh... Met een hele aardige mevrouw aan het telefoon. En die zegt tegen mij: Is Oekraïne dan wel nou Europa? Ja, dat is. Toch? Dat, nou, we keuren het gewoon goed. Ik weet niet of het. Ik, oh wacht, ik heb een lijstje. Dan kan ja. ik even kijken of ze, of ze al deel uitmaken. Oekraïne is gewoon Europa. Ja, ja, het is sowieso Europa. Maar of zo, ja, het maakt ook niet uit of ze lid zijn van de Europese Unie. Maar ik ga het uh, toch even bekijken ondertussen. Maar vertel jij dan even wat, uh, wat jouw band met de Oekraïne is? Ja, ik ben een aantal keren geweest. Ik uh, denk, zoals uh, ik zeven, acht keer. Uh, en yeah, ja, uh, mijn uh, verbondenheid met dat land. Ja, yeah. uh, de armoede. Ja, uh, uh, yeah. hoe, hoe zou ik het zeggen? Uh, kijk, wij, als wij hier wonen, dan, dan is het allemaal. Die is zo gewoon, weet je wel. En, en als je daar uh, dan in één keer daar komt, uh, waar mensen gewoon puur armoede hebben, ja, dan. Ik, ik ben daar zo mee verbonden. En, en mensen die gewoon heel erg blij zijn met, met, met uh, iets kleins. Dus... Ja. Ja, de, de Oekraïne is geen lid van de Europese Unie. Niet, niet dat het nu heel belangrijk is hoor. Maar ik weet eerlijk gezegd niet of zij kans maken dat binnenkort te worden. Want er komen vrij veel landen bij de laatste tijd. En er staan ook nog mensen of landen op de nominatie om lid te worden van de Europese Unie. Maar dat gaan we even uitzoeken. Maar ondertussen uh, was jij aan het vertellen over, over het land en de bewoners. En, uh, waarom ben je daar zo vaak geweest eigenlijk? Ja, ik heb uh, ja, daar uh, iemand uh, leren uh, kennen. Dus uh, vandaar ik daar heel vaak ben geweest. En, uh, maar goed, ik vind het een beetje raar. Ja, ik ben misschien ook heel vaak in de war uh, met de EU en met Europa. Want uh, volgend jaar is dan de EK vo uh, voetbal uh, in Polen en Oekraïne. En dan zou je denken van, wat is Europa? Ja, Polen uh, wel, Oekraïne niet. En, ze, en, ze, en ja. ze staan ook niet op de nominatie. Uh, dat is heel raar. Dus ja, ik ben altijd mee in de war. Dus, ja. Nou ja, dat geeft niet. Maar doe je, doe je wel eens wat voor dat land ook? Nee, maar ik denk wel dat ik er uh, uh, wel wat mee ga doen. Uh, omdat ik heel veel uh, ellende heb gezien daar in dat land. Ik heb heel veel armoede gezien. En dan praten we uiteraard niet over de hoofdstad Kiev. Want dat is een ander verhaal. Maar gewoon als je wat dieper in het land ingaat... dat, dat mensen gewoon voor hun uh, stoepje zitten... en, en, en uh, ja, uh, proberen met het minimum rond te komen. En dat minimum dat is nog minder dan het minimum hier... Ja. spreken uh het minimum van het minimum. Uh, helemaal niets, dus. Uh, ja, ik denk wel dat ik. Ja, uh, uh, uh, yeah, ik heb zoiets van. Uh, ja. Het uh, is eigenlijk zo ongelooflijk dat als je door uh, uh, dat land heen rijdt. en, en, en, en uh, dan beseft dat dat eigenlijk zo dicht van huis. want wat is het. Ja. Uh, ja, dat er zoveel armoede is. En ik, ik denk wel dat ik er iets mee ga doen. Maar wat. Ja, dat weet ik nog niet. Daar moet ik een beetje over nadenken. Maar je wil ooit eens wat gaan doen voor, uh, voor het land, in ieder geval uh, bepaalde groepen mensen in dat land? Ja, dat denk ik wel. Want uh, je, je, je ziet zoveel ellende en, en uh, zoveel armoede. En, en, en ja. En ja. Het is hier, vanaf hier uh, is het maar drie uur vliegen. Ja. En met de bus is het 24 uur. En uh, ja. En wat het is uh... allemaal... Ja, sorry? Het, is allemaal, het lijkt allemaal zo ver weg, maar in principe is het heel dichtbij. En dan. Uh, ik, ben, ik ben daar nu denk ik totaliteit zeven keer geweest. Uh, dan uh, een aantal keren met een vliegtuig, een aantal keren met de, keren met, uh, de bus en dan rij je door Duitsland heen en dan ga je naar Polen en dan kom je dus in de Oekraïne. Uh, dus in principe is het eigenlijk heel dichtbij, maar mensen realiseren zich niet hoeveel ellende daar is. Ja. Dat mensen daar gewoon totaal geen geld hebben, uh, geen, geen economie, geen goede uh, uh, lijden van het land. Uh, ja, dat is gewoon echt zo triest om te zien. Ja, even uh, de, de vraag wat uh, verbreden. Als we het hebben over solidariteit binnen ja. Europa... en ook de landen dus die wel deel uitmaken van de Europese Unie. Uh, vind jij dat... Uh, um, ben, jij, ben jij van de school, zou ik maar zeggen... die vindt van je moet die landen in Europa die het moeilijker hebben helpen? Uiteindelijk worden we daar misschien zelf ook wel beter van. Of vind je dat Nederland wel genoeg geld gestort heeft in de kas van de Europese Unie... en moeten we nou wat meer aan onze eigen economie denken? Ik denk dat uh, in dit geval, als ik het dan over de, dat land heb. Uh, dan heb ik het niet over Griekenland, dan heb ik het niet over IJsland of over andere landen. Maar uh, juist ja, zo'n land, uh, Moldavië, ook, ook een voorbeeld. Uh, Moldavië, Oekraïne, juist uh, dat soort landen, die worden vergeten gewoon. Ja, ja maar die maken ja. ook geen deel uit nee. van de Europese Unie, hè? Maar, maar nee. binnen de EU? Ja, ja binnen de EU. Uh, ik denk dat Nederland best wel uh, hele goede zaken doet. Uh, en, en, en, uh, maar aan de andere kant, uh, ik spreek wel heel veel mensen aan de andere kant van de wereld, uh, in Amerika, omdat ik daar ook al op een website zit, uh, waar ik uh, ook mensen spreek vanuit Canada, vanuit uh, Amerika. Uh, ik vind gewoon dat Nederland gewoon een heel erg rijk land is. En, en, en, uh, dus de solidariteit, dus de solidair zijn, vind jij? Ja. Oké, okay, dan dank ik jou wel voor de Belleron. Ron. Goeienacht, hè? He? Een hele goede uitzending, hè? Oké. Dag. Mevrouw Akkermans, goeienacht. Mevrouw, dat klinkt heel erg... Uh... Bent u daar, mevrouw Akkermans? Nee, mevrouw, mevrouw Akkermans is er even niet. Dus ik hoop dat mevrouw Akkermans nog even terug wil bellen. Dan, uh, wij, wij, wij hebben nu een, een liedje van uh, Karin Bloemen op het programma staan. Dat vind ik een mooi liedje. Dat, ik heb die cd waar dat op staat. Het is een heel lief, lief liedje. Beetje zielig ook. Uh, maar daar kunt u dus nu met veel... Uh, belangstelling, naar, daar hoop ik tenminste. Maar daar kunt u in ieder geval naar gaan luisteren. Als ik mijn vader was, dan zou ik mij verwennen. Als ik mijn vader was, dan gaf ik mij een pop. Als ik mijn vader was, dan zou ik samen rennen. Als ik mijn vader was, nam ik het voor mij op. En ik zou altijd op mijn schouders mogen zitten, zodat ik alles goed kon zien, ook achteraan. En ik zou nooit hele dagen. Mij zitten fietsen. Als ik mijn vader was, dan zou ik mij nooit slaan. Als ik mijn vader was, dan zou ik van mij houden. Als ik mijn vader was, zou ik er altijd zijn. Als ik mijn vader was, dan kon ik mij vertrouwen. Als ik mijn vader was, hadden we het fijn. Zo'n is een mooi liedje. Als ik mijn vader was, Karin Bloemen hoorde u. Mevrouw Akkermans is terug. Goeienacht. Nou, daar was ik iets te opzien... Oh, u bent er wel, gelukkig, mevrouw Akkermans. Hallo. Hallo. Hoe heet u, Klaas, Ja, Ja, dat hoorde ik niet. Dat zeggen mij mijn Hennie. U wist het niet. Ja, ik ben 65 dan. Henny. Ja, ik wilde gewoon vertellen, ja, het is er zo lang geleden, maar ik weet nog wel, oh, goh, wij gingen over naar Spanje. Met vakantie? Ja. En dat schept ook een band? Het was toen dat tijd, joe, dat iedereen ging naar Spanje. Wij gingen altijd naar Benidorm. En wat deed u daar dan? Nou, uh, vakantie vieren. Ja, maar ja. Ik nam altijd een hotel. En dan, en dan ging u in twee, uh, aan, aan het strand liggen? Nee, ik ging niet alleen aan het strand liggen. Ja, als je, mijn, uh, als je mijn alleen hebt, dan lig ik dag en aan het strand. Maar ik heb nog half een twee kinderen en een man ook. Ja. En, uh, nou ja, uh, hotel. En is morgens eerst een ontbijtje. En, uh, ja, eventjes zo'n zwembad, weet je wel. En van Lieve Lee een beetje afzakken. Zo naar het strand gaan. Voilà. Nou, en dan weer terug eten. Ja. En ja, helemaal. Wat even doen. dan? Ja, woensdag was je in de marge. Dat reed ik ook nog. Nou, die twee van mij moesten tegelijk. Zo'n zo, zo t-shirt met een naam erop. En dan Spanje eronder. Ik, dit dit laat heb ik helemaal niet verstaan. Maar, maar even, ja. even, even een andere vraag. Uh, want uh, u bent dus veel in Spanje geweest. Betekent ja. u. Betekent dat ook dat u zich verbonden voelt met dat land ja, nog steeds? Ja, zeker. Het is hartstikke aardige mens. Echt waar. En vooral, uh, ja, die mensen die uh, daar wonen, weet je wel. Ja. ja en je kunt je wel niet zo goed verstaan maken, maar ze begrijpen alles hoor. Ja, echt waar? Ja. Dan... Ja, met handen en de voeten en af en toe wel wat. Ja, vooral als je wat wil kopen van ze, dan snappen ze het natuurlijk wel. Maar... Ja, nou. Ze zijn echt niet op drie, hoor. de markt ook niet. Nee, valt allemaal wel mee. Nou, ik heb dat niet mee gemaakt. Misschien is dat nu. Ja, ik weet het ook niet. Maar nog even, want dan wil ik toch even weer door naar uh, de solidariteit hè, binnen Europa. Er de, de zijn verschillende landen waar het economisch gezien niet zo goed mee gaat. Hè. We hebben Ierland En dan moet je doen. daar niet naartoe gaan. Wie gaat er naar Ierland? Dat moet ik niet om denken, man. Omdat daar geen uh, lekker strand, althans het is er is wel nee, strand. Nee, ik... nee, nee, maar ik wil even de vraag maken. Want er zijn landen als uh, Ierland, Portugal... Uh, Griekenland, het zijn landen waar het economisch gezien niet zo goed mee gaat. Maar ook Spanje wordt wel eens genoemd. Hè? Spanje is ook een land waarover wel eens gezegd wordt... Van, nou misschien ja, eens, dat heeft dat land ook wel steun kunnen, nodig. Nu, hoor. En, en vindt u dan ook, omdat u daar zo vaak geweest bent... en eh, omdat u die mensen zo aardig vindt... dat wij als Nederlanders Spanje zouden moeten steunen... als dat aan de orde komt? Ja, ik, toen ik kwam was dat niet. Nee, maar dat is nu. Ja, maar dan kan je iedereen wel steunen. Ja, dat zou ook kunnen, ja. Maar, maar die... Ja, ik zie het nog zo van... Uh... Maar bent u dan meer voor, we moeten gewoon als Nederland dat geld een beetje bij ons houden? Ja, dat vind ik van wel. Ik bedoel, toen, uh, ja, ik heb het niet meegemaakt, want ik ben uh, in 1946 geboren. Waarvan ik van mijn ouders heb gehoord, wie kan ons steunen? Dat denk ik dan altijd. Ja, nou, wij zijn wel gesteund, toch, na de oorlog? Nou, dat weet ik dus niet, hoor. Ja. Je... Even kijken, hoor. Ik, nee, denk... ik was nog kleiner, ik was er nog niet eens, maar... <laughs> ik weet wel dat Nederland uh, gestuurd... Nou, wees blij. Ja. Als ik die verhaal Marshall. van de alles hoor, nou, nou. Dat viel het wel tegen. Nou ja. Nou, ik wilde uh, eigenlijk niet zo over praten. Nee. Die oorlogen, allemaal getverdinnend, dat hebben we eraan. Nee, dat is veel leuk om over het strand te praten. Maar dat hebben we net gedaan, dus ik ga u bedanken, uh, Henny. Nou, ik hoop dat ik er wat aan bij heb gedragen. Ja, absoluut. Ik vind jullie programma's altijd zo leuk. Nou, u heeft het nog leuker gemaakt vannacht. Ja, hartstikke bedankt. Bedankt voor het bellen. He? Doei. Ja. Meneer Hoekstra. Ja, goedendag. Ik zet hem even uit hoor. Ja, u heeft de radio aan. Dan kan ik mooi ondertussen nog even zeggen waar we het over hebben. Want de vraag in Casaluna is vannacht. In hoeverre voelt u zich verbonden met de mensen in andere Europese landen? Zoals, uh, nou ja, ik noemde het Griekenland, Portugal, Roemenië. Maar er zijn natuurlijk veel meer landen. Uh, die landen die noem ik omdat, nou, met name Griekenland, en Portugal en Ierland. Uh, Spanje ook een beetje, uh, omdat het daar wat minder goed mee gaat. Vindt u dan dat die landen gesteund moeten worden? Bijvoorbeeld omdat u daar een bijzondere band mee heeft. Daarover wil ik het graag met u hebben. Hoe solidair bent u met andere Europeanen? En waar komt die betrokkenheid vandaan? 0800-1121 als u wilt bellen. 0800-1121. Casaluna.ncv.nl als u wilt mailen. En als u wilt twitteren, hashtag Casaluna. Meneer Hoekstra. Ja, u, ja, De radio is uit. Uh, is, er een, is er een land, of zijn er inwoners van een land... met wie u zich in het bijzonder verbonden voelt? Nee, niet, niet met een speciaal land. Als ik me al ergens... Uh... ...mee verbonden zou voelen, dan zou het, uh, ja de hongerende mensen zijn in die uh, in de verdrukking zitten. Maar dat is vaak buiten Europa? Ja, juist, ja. ja. Uh, over, over zijn algemeen. Ik heb geen, geen speciaal land. Hm. Uh, de EU is opgezet in, in een tijd dat alles goed ging en het is veel te snel gegaan. Nou ja, toen ging het nog niet zo heel goed, hè, in 1950. Toen, toen was het juist nodig om de boel wat op te bouwen, hè? Ja, maar toen was de EU er nog niet. Dat was het begin van... Uh, nou nee, ja, de voorloper, daar heeft u gelijk. Hadden we van, van de Benelux en uh, EGKS. Precies. Eh, nou, maar van, daar is mee nou, begonnen, Dat he? was het toch allemaal uh, welvaart. ja. Maar, maar je ook... moet volgens mij je moet grenzen trekken. Daarom ben ik er ook tegen dat Turkije bij de EU komt. Want daar heb je een cultuurgrens en je hebt een, een uh, natuurlijke grens. Ja, begrijp je? Ik wil nou, de de, natuurlijke, de cultuurgrens, grens. die snap ik wel, maar de natuurlijke grens, ja, die begrijp dat ik minder. Dat is de Basbrus. Ja ja, ja, ja, maar goed, je hebt veel meer rivieren die een grens uh, bepalen. Jawel. Maar bijvoorbeeld, waarom is er zo'n ellende op de, op de Balkan geweest? Dat was omdat het op de grens van, van twee culturen was. Ja. Daarom moet je de grens die moet je bij die Balkan trekken. Maar. En bijvoorbeeld bij de Alpen en bij de Pyreneeën. Want over zo'n gebergte heb je vaak een hele andere cultuur. Ja. Maar de, die Balkanlanden zijn voor een deel in ieder geval. Maar die zijn hier ook, ook, ook weer lid geworden van de Europese Unie, hè? Omdat we dat gedaan hebben in de tijd dat alles goed ging. Ja, maar, maar nu mensen... zegt u dus, je moet, je moet daar grenzen aan, aan stellen. En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de, de landen die het economisch gezien moeilijk hebben. Zoals Portugal, Griekenland, Ierland en Spanje. Ja, nou dat blijf ik zeggen. Van. Van, uh, we, we, we hebben ze de vlug bijgenomen. Ja, ja, Spanje nu, zit er al heel lang bij. Contract, we hebben ja. dat contract getekend. Ja, die moet je er ook voor staan natuurlijk. Ja, ja dus die, die, die, die, die steunen, die, die vindt u wel terecht? Anders gaan we toch zelf ook naar donder te, uh, euro donderd in elkaar en we zijn niet geloofwaardig meer. We doen dat voor onszelf. Dat is niet om, om die landen te helpen, nee om, om die hele EU op uh, poten te houden. Ja, heeft dat niks met solidariteit te maken, denkt u? Nou, ik heb dit, dat zijn mooie woorden die politici gebruiken, maar dat, ik, dat heb ik niet zo hoog hoor. Dat het goede in de mens. Nee? Nee, nee, waar komt dat vandaan? In, in, in, in mensen persoonlijk. En, en, en waar, waar komt dat vandaan dan? Ik versta u niet meer. Waar, waar komt dat gevoel bij u vandaan? Nou, ik geloof niet zo in, in, in, in het goede van de mens. Hm. Of het zit er zitten beide in, laat ik zo zeggen. Goed en kwaad. En ik denk dat als ja. wij landen als Portugal en uh, Ierland helpen, dan heeft dat niks met solidariteit te maken. Maar doen we dat alleen maar omdat we er zelf beter van worden. Nou, niet beter van worden, maar als we laten vallen, dan gaat het veel slechter. Ja, precies. Maar ik zeg wel, we hadden, ze er, we hadden ze er niet zo vlug bij moeten nemen. Ja, Want ja, ja Portugal en, en Spanje zijn al sinds 1986 lid en Griekenland zelfs ja, vanaf kort, 1981. Kort. Maar over die, die, die Pyreneeën in, daar heb je weer een heel andere cultuur. Ja. Die zuidelijke landen die leven veel makkelijker dan ons... Wij zijn spaarders, en harde werkers. En uh, ja, het heeft ook met klimaat uit te staan. Ja. Maar ja, ja nu ze erbij horen, ja, die moet je voor je woord staan natuurlijk. Ja. Oké, okay. ik dank u wel voor uw reactie. Ja, geen dank. nacht, ja. meneer Hoekstra was ja, dat. Ook. Meneer Berendonk. Ja, nacht. Is er een land ja. waar u een bijzondere band mee heeft? Um, ik had een bijzondere band met Tsjechië, zeg ik erbij... Oh. Want de familie uh, waar ik een keer bij ondergebracht was toen tijdens een TC-ontmoeting tussen Kerst en Oud en Nieuw. De familie Koef heette ze. En ik denk dat zowel Ludmila, zijn vrouw, als Johan, met wie ze getrouwd was, aan beide niet meer leven. Maar ik was bij hun te gast. En een van de bijzondere dingen die mij nog bijstaan, al was de dag van gisteren, is dat... Uh, ik bij die mensen was. Mijn moeder begeleidde mij die, die week. En dat die mensen heel blij waren als we aardappelen meenamen. Want die waren er wel, maar in de winkels waren die schreeuwend duur. Je had wel uh, d winkels speciaal voor toeristen. Maar uh, de gewone burger, die, die kocht dan niet. Die konden die betalen. Ja. Dat, dat golf voor die mensen net zo. Maar u, die binding is, is weg. De, ja. is, is daar niks meer van over? Helaas zeg ik erbij. Is er is helemaal niks meer van over voor het gevoel, van het gevoel voor Tsjechië? Nou, ik, ik ben diverse malen in Praag geweest en ik vind het een schitterende stad. Ja. Met name de, met, met de, de Fitus-Kathedraal, de, de, het, het, het, het graf van Comenius. Maar, maar ook Maislova bijvoorbeeld, het is die, de Joodse wijk al daar. Die heeft ook heel veel indruk op me gemaakt. En verder het eten, ja, de, de boheemse keuken. Ik weet nog wel, als je om de, om de stad ging, gingen mijn moeder en ik vaak naar de goedkopere restaurants toch toe. Ja. er waren nog die echte Tsjechische volkstenten. Want daar had je, ja, de boheemse keuken. De, de, de, ik weet nog wel dat je daar de, toch een. Toch nog de prijzen betalen van het land zelf en niet uh, in het centrum, want niet waar, uh, waar de meeste toeristen door gaan, ja. want dat geld, dat, uh, dat ging uh, voornamelijk naar duizend Amerikaans kapitaal. Maar als je die echt goed, goedkope Tsjechische tenten had om de ring, dan, uh, dan bleef het geld in Tsjechië. Ja en dan was het voor ons echt goedkoop, hè? Dat weet ik ook niet. En ja. die mensen waar ik te gast bij was, ik blijf eerlijk waar, het waren, waren schatten van mensen. Ja. Heel gastvrij. En, uh, nou, een, in, toen ik daar was, tussen de dag voor oud en nieuw, was het gebruik dat je, dat je bij de mensen de maaltijd uh, gebruikte. Ja. En de, die namen ons een smiddag uh, tegen vier ook als er een, een mis was, menen de mis. Ja. Of ze. Uh, nou, mm, ik moet erbij melden, ik, ik, ik was er als particulier gast. Om, ik heb smorgens wat meer tijd nodig gezien, mijn beperking, voordat ik uh, aangekleed heb en gedaan. Dus uh, we sliepen bij die mensen ook, dat, dat werd vanuit de zeven, dat geregeld. Als je je van tevoren opgaf en dat aangaf. En dus ik ontbijt bij die mensen. Uh, dus uh, en, en gaandeweg we vertelden ze ons ook een hoop dingen... Zij was onderwijzeres aan de universiteit. Ja, wat voor dat, dingen vertelde ze dan? Uh, dat ze ontslagen werd. vanwege oh. haar geloof. Oh. Toen nog in de. In de communistische in, in, Tsjechië. Tsjechoslowakije. Tsjechoslowakije, nog communistisch was. Ja. Later, later verdween dat gelukkig. Ja. Nou, die, die mensen waren echt heel blij dat ze. Dat ze dat ze zich eindelijk konden uitspreken. Want dat waren ze niet gewend. Ja, meneer Berend, ook nog heel even naar nu. Hè? Want uh, u heeft dan. Uh, bent veel in Tsjechi geweest. Heeft daar een bijzondere band mee, in ieder geval gehad. Als, als, uh, want Tsjechi maakt ook deel uit van de Europese Unie. Als, ja. als dat land nou in de problemen komt, vindt u dan dat, dat wij uh, als de rest van Europa. dat land moeten helpen? Of moeten ze het dan zelf maar uitzoeken? Um, we, we, moeten ze, we moeten ze helpen, absoluut. Uh, um, um, om, om de... Onder voorwaarde dat, dat, dat, dat, dat de regering over, aan de corruptie doet. Maar ik vind, niet dat, uh, ik vind niet dat mensen er niks aan kunnen doen. Dat die erom moeten leiden. Dus als je zou willen steunen. dan, dan zou ik het doen. Via, via, via de kerken. Ja, ja, maar in ieder geval, als, als, als er steun is, moeten er ook voorwaarden aan gesteld worden. Ik, ik dank u wel voor het bellen. Ja. Goeienacht. Dag. Kijk even nog naar de mail en zie dan uh, een mailtje van Koen. Die schrijft, goedenacht Klaas. Bijzonder verbonden voel ik me vooral met Spanje. Als afgestudeerd filmwetenschapper zie ik de vele mogelijkheden van Europese cinema... vooral verbeeld in Spanje. Maar ook op andere culturele gebieden zoals schilderkunst en gastronomie... biedt Spanje een ongekende weelde. Ondanks de duistere geschiedenis zijn de Spanjaarden erin geslaagd... dit te bewaren voor de toekomstige generaties. Heel bijzonder vind ik dat. Hartelijke groet van Koen. Dan naar Nick. Goeienacht. Goedenavond. <laughs> dat klinkt van. Uh, ja, zeg. Ik ben druk hard aan het werk. Ja, wat bent u aan het doen? Ik rijd normaal internationaal. En op het moment rij ik uh, binnenland. En ik zorg dat de mensen uh, op tijd uh, hun pilletjes krijgen van de apotheek. Oh, dat is handig. Dat is heel belangrijk. Dat kun je wel zeggen. Maar u komt in veel, in veel landen dus. Sorry? U komt in veel landen. Ik kom in veel landen, ik ben in veel landen geweest. Het grootste gedeelte van de Europese Unie, die heb ik gezien. Ja. En mijn uh, gevoelens voor een bepaald land dat uh, strekt zich tot een paar landen Dat zijn de Scandinavische landen, maar dan specifiek Zweden. Oh, en, en waarom? Uh, dat zal ik je vertellen. Nou. Um, ja, het zijn mensen met een niet kort lontje. Ah, ze zijn relaxed. Ze zijn heel relaxed. En ik maak dus mensen mee zoals ze zich ten opzichte van elkaar gedragen. Ik kom daar als werkman, laat me zo zeggen. Ja. En niet als vakantieganger. En dan leer je de echte mensen kennen. En nou ga ik iets zeggen en dan stoot ik een aantal mensen, denk ik, heel erg mee voor hun hoofd. Mijn ervaring is, als internationaal chauffeur zijnde, hoe verder je naar het zuiden van Europa komt, hoe slechter de mentaliteit van de mensen wordt. Daarom zeg ik, laat mij maar lekker bovenin blijven. En uh, gebeurt dat ook vaak? Hoeft u uh, niet zo vaak naar het zuiden? Uh, uh, dat gaat in de nabije toekomst weer gebeuren, gelukkig wel. Ik ben razend blij dat het weer gaat gebeuren. Want uh, ik heb gezien gehad, gevoeld gehad, dat daar, uh, dat daar mijn hart ook wel degelijk leeft. Het is uh, wat de bevolking betreft, uh, ja, no nonsense, laat ik het maar zo zeggen. En wat gaat er dan mis als u naar het zuiden van Europa rijdt? Uh, dat, dat, dat. Ik, ik, heb, ik heb alle mogelijke stukken goed naar Zuid-Europa gereden. Onder andere televisies, bijvoorbeeld. Ja. Ik heb wijn uit Frankrijk mee teruggebracht. Uh, het is te veel om op te noemen. Ja. Maar u zegt uh, hoe zuidelijker je komt, hoe slechter de mentaliteit. Ja, dat is mijn ervaring als zijnde. Maar wat, wat gaat er, wat, waar, waarom zijn die mensen dan zo uh, onaardig of onbetrouwbaar? Nou, dat laatste eerder. Eén uh, voorbeeldje zal ik u noemen. Uh, u kent gegarandeerd wel de uitdrukking Spanje, siesta. Ja. Nou, wat is een siesta? Dat is eigenlijk een, een, een soort van rust gedurende de grote middag Ja. Hij duurt langer daar dan... Heb ik, daar heb ik dus als chauffeur zijnde. Moet je je voorstellen, je bent op donderdag ben je in Spanje. Ja. En je komt pakweg om, om, om twaalf, kwart over twaalf bij je klant aan om te laden. <lacht> en als je daar geladen bent... Dan kun je dus richting huis vertrekken. Ja. Maar als ik daar dan eerst 2,5 uur moet gaan wachten voordat die auto eens een keer geladen wordt. kost mij 2,5 uur extra weekend. Lekker lunchen daar in Spanje? Ja, lekker lunchen. Laat mij maar lekker lunchen in, uh, in Zweden, zal ik je vertellen. Oh, maar ik, ik lees net dat de gastronomie in Spanje wel dik voor elkaar is. Dat wist ik trouwens ook wel. Dus je kunt heerlijk eten daar. Maar misschien in Zweden ook. Wel. Ja, oh, ja, nou, het uh, is. Er gaan een hele hoop vooroordelen over uh, de ronde over uh, Scandinavië. Ik kan, ik kan uit eigen beweging zeggen, de zijn de, die zijn absoluut uit de duim gezogen. Men denkt, het is altijd ver weg, koud, duur, noem maar op, allemaal dat soort dingen. Ja. Laat mensen maar eens een keer gaan kijken. In voorbeeldje, ben je wel eens in Spanje geweest? Ja, uh, Klaas. Ja, ja, ja. Tuurlijk. Dan zul je gegarandeerd ook wel eens op het terrasje hebben gezeten. Nee. Ja, nou, reken maar. In het in t-shirtje. Het, in het ik hè? En meestal in het t-shirt. Nee, nee, altijd driedelig pakken. <laughs> Dat moet ik van ja nemen. Je, je weet nooit wie je tegenkomt. Nee, ik uh, zit daar ook in t-shirt. Dat moet ik ook toegeven. Ja. Is je nog nooit opgevallen? Als je dan zeg maar, tegen een uur of zeven s'avonds uh, aan aan op het terrasje zit. En je zit lekker te praten. Je zit lekker een beetje te borrelen enzovoort En op een gegeven moment wordt het donker. En dan zit je bij je eigen terrellig. Ontourie, wat wordt het altijd in één keer? Die nacht. Valt in de zuidelijke landen sneller als in Noord-Europa. Dus die nacht is eigenlijk ook heel onbetrouwbaar. Uh, nou, dat wil ik zo niet zeggen, maar uh, het je kunt je voorstellen dat het, ik noem maar een zijstraat, dat het in Stockholm ook terrasjes geeft, dat is wel duidelijk. Ja. Maar doe je daar hetzelfde als wat je bijvoorbeeld in Barcelona op het terrasje, terrasje doet, ja. dan zit je om één uur zit je nog op dat terrasje en je zit nog lekker te babbelen met de mensen. En het is niet koud. <laughs> Maar ik zou, ik zou het wel persoonlijk wel wat ver vinden gaan... als u dat de Spanjaarden aanrekent. Nee, dat niet. Maar dat is even een, een, een voorbeeld wat ik aanhaal over... over, over uh, Waarom uh, Scandinavië zo prettig is. Ja, inderdaad. Onder andere. Nou ja, ik heb een collega, Helco. Helco Span, de, wat betreft de mensen, het is een non-onsens volk. Als die aanzeggen, zeggen ze ook wij. Ja. Daar kun je op vertrouwen. Als ze wat zeggen, dan gebeurt het ook. Corruptie... Een voorbeeld over corruptie, ik hoorde dat net op de radio. Ja. Ik zei je één voorbeeld geven, Klaas. Uh, ik ben geen heilige. Wat Absoluut. bent u? Ik, ik ben geen heilige. Ik maak ook fouten. Geef ook christus. toe. Dat is me de laatste keer dat ik daar ben geweest, is me dat ook gebeurd. Heb ik een bekeuring gekregen voor de haardrijen. Ai, ai, ai, ai. Ja, helaas, het gebeurt. Ik was in de veronderstelling dat ik op een stuk reed waar ik 70 mocht. Ja. En dat bleek dus 50 te zijn. Ik reed 64 en daar werd ik, ik voor aangehouden. Mm. Nou, probeer aan een politieagent in Zweden, maar ze moeten te betalen. Dat gaat niet. En als je aanbrengt, dan kun je nog een uh, aanklag wegens omkoperij kunnen krijgen. Nee, in Zweden werkt ik het zo. Daar krijg je een papiertje mee met een uh, termijn van 14 dagen of een maand. Dan kun je bij een postkantoor of bij een bank betalen. Ja, ja, ja. Met, met andere woorden, je kunt dus een politieagent niet omkopen. Ze hebben daar, en, en dit is maar één klein voorbeeld, wat ik nu noem, wat uh, anticorruptie betreft. Snap ja. je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Nee, ik snap het. Maar dan moet je dan, moet je dan twee weken later nog eens terug met die vrachtwagen om die bekeuring nou, te houden. Uh, nou, als je dus vast op een bepaalde route rijdt, maakt dat niet uit. Dan kom je, dan kom je per week kom je twee keer daar. Dus dan is dat ook geen probleem. Ja, ja, ja. Ik ben nou, een keer, dat dat is wel even een, een korte anekdote van mezelf. Ik was een keer in, uh, op Sicilië. En toen ja. had ik mijn auto ergens geparkeerd waar een markt kwam. Dat wist oh, ik niet. Jee. Dus ik, ik wilde wegrijden. En ja. er stond er een hele markt om mijn auto heen gebouwd. Ik kon dus niet meer weg. Dan uh, heb je een probleem. Dan heb je een probleem. Ja, dat, gelukkig was het een halve dagmarkt. Maar uh, <lacht> nou ja, het was wel vervelend. Want wij wilden die dag door naar een ander plekje op het eiland. Ja. Maar, um, dus toen kregen we ook een bekeuring. En toen, ja. Maar toen, <lacht> toen kwam er iemand naar ons toe. Uh, toen wij met die, op een gegeven moment was die markt weer opgebroken. En toen, toen gingen we onze auto halen. En toen stond die man... Ja. Van wie het kraampje eigenlijk op de plek van onze auto had moeten staan. Die kwam naar ons ja? toe en die zei, oh, stonden jullie daar? Maar hij was helemaal niet boos. Hij zei, oh, die bekeuring die kun je gewoon doorscheuren. Want daar komen ze nooit meer op terug hier in Italië. <laughs> en dat ja, zijn nog okay. eens landen. Maar je bent met mij eens dat dat ook een vorm van corruptie is, of niet? Dat? Nee, nou, ik, ik, ik weet het niet. Ik vond het helemaal niet erg. <laughs> nee, dat had ik me voorstellen. Maar als je nou puur, uh, puur, uh, ja, uh, factisch bekijkt. Dan, dan is het dus ook een vorm van corruptie. Maar je, ja. Iets wat een overheid jou, jou, jou, jou, jou uh, oplegt. dat hoef je niet naar te luisteren. Dus ja. corruptie. Nou, ik wil net niet het woord burgerlijke ongehoorzaamheid noemen. maar dat, dat zit er niet ver vandaan. Ja, oké. Okay. Um, ja, nee, dat is waar. Nou ja, het is, een beetje, het is een beetje ongeorganiseerdheid, lijkt mij. Het is misschien niet zozeer kwade ja, Inderdaad, Ja, nou, <laughs> dat is dus onder andere van die Scandinavische landen. met Zweden in het bijzonder. dat is ja, best wel strak geregeld. Okay. En, en uh, rust. Uh, rust straalt het uit. Heerlijk. Heerlijk. Als je een vakantie wilt en je zoekt rust, moet je daar naartoe gaan. Als okay. ik met mijn vrachtauto in de Zweden maak, dan heb ik een werkvakantie. Ja, nee, ik, ik noemde net even de naam van Helco Span. Die is het helemaal met je eens. Die houdt uh, heel erg van Scandinavië. Ook persoonlijk ga ik nooit ergens uh, naartoe waar ze geen wijn hebben. En dat hebben ze dan in Scandinavië weer niet. Dus voor uh, mij valt dat land af. Nee, dat, is dat, nee, dat klopt. Ja. Maar ze hebben wel iets anders. Uh, wat dan? Illegaal, illegaal gestookte. Bos wodka. Uh, vodka. <laughs> ook, oh, dat klinkt ook goed, ja. Ja, en nee, ik ga toch voor de wijn. Hé, hey, uh, Nick, uh, ik, uh, ik, ik, ik ga zo meteen even naar een andere Nick, maar ik vond het hartstikke leuk dat je gebeld hebt. Graag gedaan. Het was ik een leuk vrolijk van Ja, dankjewel hè. Goeie reis. Ja, dankjewel. Doeg. Goedjes. Dag. Bye. Want er is een andere Nick aan de telefoon. Ja, goeiedag, mijn Nick Utrecht. Hallo, Nick uit Utrecht. Dag. Wat uh, die meneer net voor me zegt, die chauffeur. Ja, die heet ook niet. Ik ben wel met hem eens, ja. Hoe verder we naar boven gaan, Noorwegen, Zweden, Denemarken, hoe rustiger de mensen zijn. Kijk maar aan het verkeer, aan de vriendelijkheid. En ja, je gaat eigenlijk aan alles zien. Kijk maar hoe schoon het land daar is, bijvoorbeeld overal. Je ziet weer nergens uh, blikjes op straat of zo. Ja, ben jij ook chauffeur? Ja. Ah, oké, okay. dat, dat is een echte chauffeurenaam, dus, Nick. En, en... Nee, nee, nee. Oh, nee. <laughs> Je hebt gewoon uh, dieselbloed. <laughs> en, en, en jij rijdt ook veel op, op Scandinavië? Nou, wel, regelmatig kom ik daar wel eens, ja. Ik ja. kom een beetje overal natuurlijk, maar het uh, ligt een beetje aan wat voor vrachtje je hebt. Weet je nooit van tevoren, maar het valt mij echt op. Daar is het gewoon veel relaxter. Veel meer genieten van het leven, zeg maar. En is jouw favoriete land ook Zweden? Ik heb niet echt speciaal een favoriet, maar ik vind wel. Dat daar veel prettiger is om te wezen. Ja. Dat zeker. Dus, dus eigenlijk sluit jij gewoon helemaal aan bij die andere Nick? Ja. Maar bijvoorbeeld, Spanje vind ik ook lekker om te wezen op Frankrijk. Ik bedoel, ja, ik hou. Chauffeur houdt van het zwerversbestaan, weet je ja. Dat, uh... ja, die afwisseling lijkt mij persoonlijk ook hartstikke leuk. Ja. Niet weten wat je, morgen de, wat je kan verwachten, weet je wel. Ja. Ja. Dat is het leuke van het beroep, natuurlijk. Ja. En dat je overal komt, dat je kan genieten van, uh, van andere culturen, van andere mensen. zo Ja, nee, dat kan me goed voorstellen. Heb je ook zo'n hekel aan de siesta in Spanje? Mm, ik heb eigenlijk nergens, zeker waar, <laughs> Nee, je moet gewoon nemen hoe het leven is, weet je. Wat, wat, je ja, wat je toekomt, zeg maar. Ja. Nou, dat is een mooie filosofie. Vrede hebben <laughs> met je leven. Dat klinkt heel goed. Ik dank je wel voor het bellen, Nick. Graag gedaan. Goedenacht. nacht, hè. Doeg, dank je wel. Hoi.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 Op, als dit niet het laatste plaatje in Casaluna is, dit uur. Dit, waren, dit was Mama's Gun met het nummer 1 on a string. En dat staat op het album The Life and Soul dat vorige maand, april 2011, is uitgekomen. En vorige maand, dat is eigenlijk nog maar heel kort geleden, dus. Want we zijn nog aan het begin van mei. Even een mailtje van uh, Pim uit Amstelveen. Die zegt, verbonden met andere EU-landen? Wel, nee. Al zet het een voordeeltje oplevert wel. Als radioamateur wilde ik een bepaald apparaat aanschaffen. En in Duitsland kost dat ding 1260 euro. Na een paar uur speuren op internet ontwaarde ik een soortgelijk apparaat in Hongarije voor 400. Is het dan gek dat ik het daar succesvol bestelde en over de levering zeer tevreden ben? Ja, als het een goed apparaat is, is dat niet zo gek, denk ik. Uh, prima, die EU, zegt hij dan. En prima, de lage lonen in Hongarije. Pim uit Amstelveen was dat. Meneer De Vries. Ja. Goeienacht. Fritz De Vries. Uh, goedendag. Uh, Klaas was het, hè? Ja, klopt. Ja, Klaas. Uh, ik uh, heb met verschillende landen in, uh, in Europa wel wat. Uh, ten eerste, uh, ik, ik dacht vooral aan het gesprek... Uh, wat je daarvoor gehad hebt met... Uh, Um, die man die in die groep zat van die drie, drie jaar lang. Um, hoe heet de groep? Nou ja, ik weet het niet meer. Maar het is ja, uh, over de eerste huur gesprek. Of? Ja. En uh, het ging me uh, daar ook al uh, een beetje om uh, uh, het hele moeilijke eigenlijk van de, van de hele zaak. Dat je, uh, ik, ik zit zelf in Zwitserland sinds 1967. Ja. En ik werk hier. En ik kan dus mooi, maar ik ben nog steeds Nederlander. Ja. Ik kan dus mooi, en ik heb ook hier mijn familie. En, en uh, ik ken dus ook hier, hier de hele zaken. Maar uh, als ik uh, nu kijk, uh, meer objectief gaan kijken van, uh, ja, uh, welke landen en wat gebeurt er allemaal om mij heen? En dat doe ik ook wel, want ik luister naar de, de Engelse radio, naar de Duitse radio, naar jullie en, en, en uh, ja, naar verschillende. En uh, de, ik vind het juist wel uh, in, erg interessant om, om uh, van alle kanten wat te horen. Uh, het gaat mij eigenlijk heel erg om om uh, ja, je begint met een ideaal. Uh, dat, dat ideaal dat was uh, geboren eigenlijk al in de hoofden van veel mensen na de Tweede Wereldoorlog. Dat er een oplossing moest komen. En, en dat ideaal jagen af na. En als je dit nu helemaal vergelijkt met uh, bijvoorbeeld uh, uh, Verenigde Staten. Uh, dat, dat is heel anders gegroeid. En die hebben zelfs met, met geweld hebben ze geprobeerd, uh, uit uh, de omgeving van New Orleans bijvoorbeeld, uh, dat, dat hele Franse de kop in te drukken, dat moest weg. Dat werd verboden. Ja. Yeah. En uh, al die dingen, die mee, meer. maar dat ging nog in die zin, omdat dat allemaal mensen waren die daar niet al, uh, zeg maar, honderden jaren woonden. Ja, als we dat nu vertalen naar, naar Europa en het gaat over so solidariteit... Dat, dat vertalen naar Europa kun je maar uh, heel gedeeltelijk doen. Want Europa is veel vaster in die, in die structuren gebonden. Ja, maar vindt u dat, en, dat wij als Europese landen solidair moeten zijn met elkaar... en ook solidair met al die, andere, of al die landen die erbij gekomen zijn, dus met alle 27 landen? Ja, en, en dat, dat zijn, zijn we maar pas, pas ...een kleine veertig jaar mee bezig Niet? Uh, Dus uh, goed, eerst de uh, gemeenschap uh, voor Corolla Staal. Dan had je het in de luxe. Daarna uh, begon men langzaam ook, ook eerst Frankrijk en Duitsland... Uh, ...met elkaar wat goed te maken. En uh, de, de gedachte van een EU is al heel oud eigenlijk. Maar... Uh, dat dat uh, was veel te vroeg, zoals heel veel dingen zijn. Maar, maar toen kwam er werkelijk de, de gedaante tevoorschijn van een, van een EU. Ja, nee, maar, maar voordat we even de, de hele... geschiedenis. keren van name, Meneer de Vries? Omdat uh, uh, na gelang je dus verder kwam in de ontwikkeling van de gemeenschap. Meneer de Vries? Ja. Vo ik wil, voordat we de hele geschiedenis doornemen, maar even naar, naar dit moment, hè, als we het hebben over Portugal ja. en, en die landen vallen, steeds Ierland, misschien ook uh, Griekenland. Ja. Vindt u het goed dat, dat die landen gesteund worden? Ja. En dat we solidair zijn dus als Europese ja. landen onder Maar ze doen iets heel doms, uh, naar mijn mening. En uh, uh, ook, uh, ja, je hoort het ook wel van de. Het is niet alleen maar mijn mening, het is een, uh, het is een, een mening die ik me te eigen gemaakt heb door, door specialisten te, toe te luisteren en hun argumenten. Kijk, het is heel gevaarlijk een land wat al zo slecht uh, zit, uh, dat moet je eigenlijk kunnen failliet laten gaan en het weer opbouwen. Uh, dat, dat zou beter zijn. Maar je haalt daardoor een heleboel uh, eigenwaarden weg. Dat was ook de reden waarom de, de IJslanders en de Ieren uh, eigenlijk niet wilden dat, dat Europa hun moest bijspringen. Ja. Nee, want uh, je kunt het ook zeg maar voor jezelf. Uh, je hebt een zaak opgezet en uh, het, het loopt aardig. En uh, je werkt er knal voor. En uh, dan gaat toch, om de, omdat de markt verandert, gaat die zaak naar ja. de knop. Maar eigenlijk maar u zegt u, het heeft niet zoveel met solidariteit te maken. Jawel, want dan, dan, dan kan je buurman zeggen, ja, ik heb gezien hoe hard je gewerkt hebt. Uh, en en uh, die bank die wat geld gestoken heeft, uh, die, heeft al, die kan ook zeggen, ik, ik heb het gezien waar je gewerkt hebt en uh, daar zit echt wel heel veel in. En nou als jij een, een ander project maakt wat, waar wat, uh, uh, ja wij dachten toen ook dat er wat in zat, anders had ik dat geld van de bank niet gekregen, gaan we maar zo uit. Uh, dus die bank, dat zijn eigenlijk dat zijn wij, wij geven geld aan die landen die niet zo ver waren als, zeg maar uh, in het bijzondere zijn het Duitsland en Nederland. Ja. Nee? Uh, maar ik begrijp even niet wat, nu, wat u nu wilt zeggen. Tellen, maar Noorwegen was niet zo dom om erbij te gaan, want die hebben zoveel olie, uh, dat ze de, daar gezegd hebben van, nou, wij doen voorlopig toch toch maar niet mee. Want ja. Maar meneer, meneer De Vries, hoort u mij? Nog heel even kort, want we hebben niet zoveel tijd meer, maar wat, wat, ik begreep niet zo goed wat u nou wilt zeggen. Want de vraag was: heeft het nou wel of niet met solidariteit te maken? En toen begon ja, wel degelijk. De solidariteit die begint bij de, de, de, uh, het ideaal, bij de gedachte van: uh, wij willen solidair zijn, want we willen niet nooit meer, heet het dan, nooit meer oorlog op zo'n manier. Wij willen geen oorlog meer. Ja, dus maar dat blijft toch een beetje solidariteit, solidariteit uit, uit wordt, eigen belang? Uh, uh, ik begreep straks het uh, uh, uh, de dilemma van de Horera wel. Dat hij zei van ja, hij gaf ook je hij gaf je geen direct antwoord. Toen je vroeg hoe het was met Turkije. Ja. Begrijp ik ook is ook een heel moeilijk ding om te beantwoorden. Ja, gaan we het nu niet meer over hebben, want ik moet, ik moet dit helaas... Meneer De Vries, meneer De Vries, meneer de Vries hallo. Ik, ja, ik, ik moet u gaan onderbreken, want we moeten nog een fragment laten horen. begrijp ik heel goed. Maar ik dank u zeer voor het bellen. Oké, En het beste raak in Spetsland. Dag, dank u wel. Ja, dat betekent ook dat we niet aan uh, alle bellers zijn toegekomen vannacht. Excuses voor de mensen die gebeld hebben en niet in de uitzending hebben gezeten, maar ik... Uh, ja, en We gaan het nog even hebben over de Libris Literatuurprijs. En we besluiten dus deze Kazeluna-avond met Arnon Grunberg... een van de zes genomineerden voor de Libris Literatuurprijs 2011... die op 9 mei, dus aanstaande maandag, wordt uitgereikt... In zijn roman Huid en Haar maakt Roland Oberstein, universitair docent economie in Fairfax, een behoorlijk zootje van zijn liefdesleven. Hij heeft twee vriendinnen in Amerika, een ex in Nederland, die hem vraagt de opvoeding van hun zoontje te komen overnemen. En eenmaal in Nederland komt er een jonge studenten met paard op zijn pad. En dan is er ook nog zijn moeder. Zo direct leest Vik van der Rijt, uitgever en vriend van Arnon Gunberg, een fragment voor. Maar eerst legt Arnon zelf uit wat de innerlijke noodzaak van huid en haar is. Waarom moest dit boek geschreven worden? Je schrijft um, voor een lezer. Dus je schrijft om jouw beeld van de wereld te delen met anderen. En ook om anderen. Ik heb ooit wel eens gezegd, meen ik, dat, ik denk dat iedere roman schrijver dus ik ook erop uit is om, om het wereldbeeld van. ...de lezer te corrigeren. Dat, dat klinkt wat pretentieus. Maar ik denk wel dat, dat daar toch een kern van waarheid in zit. Dat je uh, dat wat veel onzichtbaar blijft... In, ...in wat ik dan maar even de werkelijkheid zou noemen... ...wat niet aan bod komt in, in het leven van mensen... ...maar wat er naar mijn idee wel is... ...dat je dat zichtbaar wil maken. Ik denk dat is wel een drijfveer is om uh, zowel uh, romans te schrijven... ...als journalistieke reportages of zelfs maar een column. Ik denk dat dat is een belangrijke reden is van, van bijna alles wat ik schrijf. Ik ga iets voorlezen uit Huid en Haar. Misschien is mijn favoriete pe personage, wel, Mevrouw Oberstein. de moeder van de hoofdpersoon. En uh, ja, op praten met Arnold kwamen we er op een gegeven moment achter dat eigenlijk iedereen in het boek raakt iets kwijt, of verliest behalve mevrouw Oberstein. Die krijgt er in het boek iets bij. En uh, dat gun je haar van hart. Zoals ieder mens heeft mevrouw Oberstein geheimen. Haar grootste geheim is haar leeftijd. Niemand mag het weten. Vroeger mocht ook haar kind het niet weten en haar vrienden niet. Al konden ze het raden. Er zijn momenten dat ze meent dat het haar enige geheim is. Dat alle andere geheimen zijn verdwenen, opgelost, verwaterd. Ze heeft bijna alle geheimen overleefd. Mevrouw Oberstein staat bij de kassa van een grote drogisterij. In haar linkerhand heeft ze een stok in haar rechterhand een opschrijfboekje. Voor ze het product pakt dat ze wil aanschaffen... en het in haar mandje stopt... schrijft ze de prijs ervan in haar opschrijfboekje... om er zeker van te zijn dat de cashier... straks het goede bedrag aan zal slaan. Oude mensen, zegt ze graag, tellen niet meer mee. Maar al lang voor ze werkelijk oud was leefde ze in de angstaanjagende, maar tegelijkertijd geruststellende zekerheid... dat de wereld erop uit was om haar te bedriegen. De wereld is geen universum waar leegte en zinloosheid heersen... zoals ze soms wel eens op televisie hoort. Dan schakelt ze meteen over naar een ander programma... want naar dat soort onzin weigert ze te luisteren. De wereld heeft wel degelijk een doel. Haar, mevrouw Oberstein, bedriegen, al gaat het maar om een dubbeltje. Dat is 22.80, zegt de kassière. Ze kijkt in haar boekje. Ik kom op 21.60, verklaart mevrouw Oberstein. De computer maakt geen fouten, zegt de kassière. Mevrouw Oberstein verheft haar stem. Wilt u beweren dat ik niet meer kan rekenen? Vraagt ze. Omdat ik oud ben zeker. Daarom denkt u dat een beetje optillen mij boven mijn pet gaat. Laatst vroeg de dokter aan mij... Welke maand van een jaar is het? Wat zijn dat voor vragen? Jullie zijn allemaal hetzelfde. Mevrouw Oberstein is klein van stuk... maar ze ziet toch dat ze de cashier angst heeft aangejaagd. Ze zwaait met haar stok. Dat doet haar goed. De cashier draagt een hoofddoekje. Mevrouw Oberstein heeft een hekel aan alle getonen. Ze kan er niets aan doen. Soms zegt ze tegen de buurvrouw... Ik haat ze. Ik mag toch voor mijn mening uitkomen? We wonen toch in een vrij land? Er zijn ook enkele goede allochtonen. Ali, de Egyptenaar bijvoorbeeld, die haar rondrijdt als haar vaste chauffeur niet kan. Ze geeft hem altijd wat extra's. Maar voor de rest weet ze wat de allochtonen willen. Het land en de wereld kapot maken. En omdat dat een beetje te hoog gegrepen is voor de gemiddelde allochtoon... hebben ze vooralsnog een bescheidener doel. Mevrouw Oberstein kapot maken. Als ze de wereld niet kapot kunnen krijgen, dan maar haar... Maar ze zal het niet toestaan. Ze zal op haar manier van zich afbijten. Zo goed en zo kwaad als het gaat. Zullen we het dan maar over doen? Vraagt de cashier. De rij achter mevrouw Oberstein groeit gestaag. Er klinkt gezucht en gesteun. Dan doen we het over, zegt mevrouw Oberstein. Het gaat niet om het geld, het gaat om het principe Langzaam haalt de kassière de producten voor de tweede keer langs de scanner. En met het opschrijfboekje in haar hand... kijkt mevrouw Oberstein oplettend toe. Als een roofvogel. Als een roofvogel die uit zijn habitat is gehaald. Fik van der Heijden las een fragment uit Arno Grunbergs roman... Huid en Haar. En dat, is, uh, dat boek is genomineerd voor de Libris Literatuurprijs... aanstaande maandag praat Mieke van der Weij met de winnaar. Want dan wordt de winnaar bekendgemaakt... En dan krijgen we aansluitend dus het gesprek in Casa Luna met de winnaar van de Libris Literatuurprijs. Ik weet niet wie dat gaat worden. Maar ik ga toch een vraag inspreken voor die persoon op het antwoordapparaat. Dit is de voicemail van Casa Luna. Hé hey Mieke, jij zit ongetwijfeld met een hele blije auteur aan tafel. Ik weet niet wie het is, maar ik heb wel een vraag voor jullie. Um, soms hebben mensen een voorgevoel. Dan word je wakker en dan denk je dit wordt een mooie dag of zoiets. Met welk gevoel is jouw gast vanochtend opgestaan? Heeft hij of zij een voorgevoel gehad en wat was dat gevoel dan? Ik wens jullie een prachtige, vrolijke uitzending toe en een hele goede nacht. Maar dat kan al bijna niet meer misgaan natuurlijk. Hè? In ieder geval voor die auteur die vandaag maandag dus gewonnen heeft. Goed, dat dus uh, aanstaande maandag. Nu zometeen hier op Radio 1 Nora Romanesco. Uh, met nachtvluchten. En dat begint met uh, vlucht uh, in het verleden. En zij heeft er alweer heel veel zin in. Ze heeft een, uh, een wit hemdje met daar overheen een blauw tuniekje. Ziet er heel leuk uit. Veel plezier. En wat Casaluna betreft heel graag tot aanstaande maandag. Met die Libris literatuurpraat. Je kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik wens u een hele goede nacht, een prettig weekend en tot later.